Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er is onduidelijkheid over wie de rekening betaalt voor de noodhospitalen die in Rotterdam en Maastricht zijn ingericht. Dat blijkt uit onderzoek van het platform Investico en enkele media. De noodhospitalen werden gebouwd zonder steun van het regionaal overleg acute zorgketen. En dat bleek een voorwaarde voor zorgverzekeraars. De verzekeraars zijn kritisch op de keuze voor de locaties in Rotterdam Ahoy en het MEC in Maastricht. De noodhospitalen zijn inmiddels ontmanteld. Er hebben uiteindelijk geen patiënten gelegen. Jan Nagel wil de nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS worden. Dat heeft hij in Op1 gezegd. Nagel is een van de oprichters van 50PLUS en was eerder al politiek leider en partijvoorzitter. Er zijn nog zes andere kandidaten in de race voor het partijvoorzitterschap. De directeur van de fiscale opsporingsdienst FIOT stapt per direct op, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Hans van der Vlist schrijft in een interne mail dat de top van het ministerie van Financiën een weg stuurt. Aanleiding voor zijn vertrek is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De coronapandemie grijpt momenteel het snelst om zich heen in Latijns-Amerika, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Mexico en Brazilië loopt het aantal besmettingen en doden snel op. De WHO maakt zich vooral zorgen om Brazilië. Daar zijn ruim 300.000 gemelde coronapatiënten. De Mexicaanse voetbalcompetitie wordt definitief niet hervat. De wedstrijden werden in maart al stilgelegd en nu het virus verder oplaait in het land is besloten om het seizoen te beëindigen. Er wordt geen kampioen aangewezen en dat is extra zuur voor Cruz Azul. Die club stond eerste en won de Mexicaanse titel 23 jaar geleden voor het laatst.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 melting in the dark all the sweet green icing blowing down Get to me. I'm